Zit van der Linde met het NOS-journaal. Zeker honderdduizend mensen zitten vast in Mariupol, zegt de Oekraïense regering. Ze kunnen niet weg omdat er te weinig veilige vluchtroutes zijn. Volgens president Zelensky is er na wekenlange bombardementen zo goed als niets meer over van de stad. Mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Zelensky spreekt van oorlogsmisdaden die door de Russen in Mariupol zijn gepleegd. Volgens bronnen in de stad schieten de Russen lukraak op woonwijken. Rusland ontkent dat het op burgers schiet. Rusland zet alleen kernwapens in als het voortbestaan van het land wordt bedreigd, zegt een woordvoerder van het Kremlin tegen CNN. In een veiligheidsbeleid van Rusland zou staan dat kernwapens niet om andere reden gebruikt mogen worden. Het Westen maakt zich zorgen dat Moskou kernwapens in zou kunnen zetten in Oekraïne. Eerder liet president Poetin de legereenheden met kernwapens in verhoogde staat van paraatheid brengen. Vanaf vandaag vervallen alle verplichte coronamaatregelen. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. Ook in taxis en touringcars niet meer. Alleen op het vliegveld en in het vliegtuig blijft het mondkapje verplicht vanwege Europese regels. Wat ook verdwijnt is het testen voor clubs en evenementen waar meer dan 500 mensen komen. Veel adviezen blijven wel van kracht, zoals testen bij klachten en handen wassen. Een lokale partij in Nijkerk is na een hertelling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen één zetel kwijtgeraakt. De partij Pro21 had zelf om de hertelling gevraagd om zeker te weten of een restzetel die ze hadden gekregen wel terecht was. Want het ging om maar twee stemmen verschil. Bij de hertelling bleek Pro 21 vier stemmen minder te hebben. Dus moesten ze een zetel inleveren. Die gaat nu naar de VVD in Nijkerk. Het weer nog. Vannacht kan het lokaal licht vriezen. Daarbij zijn ook mistbanken mogelijk. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt 15 graden in het noorden tot ruim 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Enjoy. Second, "Kata got to know the finish. You eh. can try to enjoy. Problem, baby, not the finish. Eh. So you can try to enjoy. When uh -huh. dance like Ruala. Yeah, Ruala. we dance like Ruala. Yeah, Ruella. the house.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 In de hemel, voor iedereen het bier. Je leeft nog steeds op vader, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan op lange niet naar Maar Pas als de aarde gaat kraaien, doen wij het dichteruit. En zingen wij nog even.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 het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot op morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen wie, je leeft nog steeds op waarde, te dus denken wij je hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagen kraaien, doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog De drinken bij je dieren. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haan al kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog. Men one and all De... Mom Je hebt het voor mij, je hebt het voor mij, je hebt het voor mij, je hebt het voor je voor je voor je voor je voor je voor je voor je voor je Wat? Wie zou het zeggen? Kanten de kinnen te zassen de mijne? lo heb je in de kelder? Wat heb je in de kelder? Wat heb je de kelder? Wat heb je in de kelder? de kelder? Wat heb je in de kelder? Wat heb me in de Je voor mij, je voor mij, je voor mij, voor mij, Zon zonaria, zon. Wie zou het weten? Wat is er in de kast? Zon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 Is het nu of nooit? Ik wil niet zo volgen. Maar dan kijk je me aan en dan spijt je. Mijn hart is kapot Stand